4 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Overvallers hebben het steeds vaker gemunt op oudere thuis en op supermarkten. Dat heeft minister Opstelten van Veiligheid bekendgemaakt in het programma Nieuwsuur Politiek. In de afgelopen tien maanden stegen het aantal overvallen op oudere thuis met 100, van 128 vorig jaar naar 152. De cijfers voor supermarkten zijn bijna dezelfde.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 Hoewel er twijfels waren over de toedracht van de schietpartij eind oktober, eh, half oktober... wordt er nu van uitgegaan dat het een ongeluk was. President Aziz reed in een gewone auto de stad in... en zijn chauffeur negeerde een stopteken bij een controlepost. Militairen openden daarop het vuur. Gevreesd werd dat de afwezigheid van Aziz zou leiden tot een staatsgreep. Mauritanië heeft er in ruim 40 jaar al zes meegemaakt. Maar het bleef rustig. Het weer bewolkt een periode met regen en toenemende wind. Overdag onstuimig met aan zeekans op zuidwesten storm. Het wordt een graad of elf. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linden. Goedenacht, je luistert naar Radio 1 en uh, we hadden het er net over tatoeages, er wordt nog steeds flink gebeld, maar uh, dit uurtje is ingeruimd voor Kensington, de band Kensington, misschien ken je ze wel, anders leer je ze heel goed kennen dit uur, want uh, ze zitten een uur hier bij mij in de studio en uh, ja, eigenlijk de twee zangers van de band zijn, uh, zijn hier in de studio, Eloy en Casper. Uh, goedenacht mannen. Goedenacht, morgen. Hebben jullie geslapen voordat jullie naartoe kwamen of niet? Nee. Oh, je moet even... Ik denk... Oh ja, ja nu doet ja, je microfoon op. Ik het zie wel. een lampje. Ja. Hey. Nachtbrakers. Yes. Welkom. Uh, jullie zijn goede nachtbrakers, hoor, dat jullie hier zo zijn. Uh, dankjewel. Ja, Wat doen jullie normaal te... op zo'n zaterdagnacht? Spelen, eigenlijk. Ja, best veel spelen, ja. De laatste tijd. Ja, de afgelopen weekenden waren wel uh, tourweekenden. We oh, uh, zitten midden in zo. de tour, hè? Ja, ja het, is, het is eigenlijk wel weer bijna voorbij. Nou ja, ik, ik las wel goed nieuws. Tifoli, jullie in Utrecht, dat is wel een ja. grote zaal, ook jullie thuis haven eigenlijk, uitverkocht. Mm -hmm. Yes. Dat gaat heel lekker. Ja, ja zeker. Dat dat was even, ook, uh, ja. even een korte inleiding voor de Radio 1-luisteraar waar jullie misschien iets minder uh, bekend zijn. In 2005 begonnen ontstaan in Utrecht. Ja, heel veel opgetreden, twee albums uitgebracht, EP's. En uh, nu eigenlijk. Ja, wat, wat we zeggen, uitverkochte zalen. Veel uitverkochte zalen ook. Ja, ja. bijna alles. Bijna alles, naar de helft. Tour. Deze door de helft en... Uh, de gezalen die niet uitverkocht waren, zitten wel echt helemaal propvol, dus Gek. het scheelt echt... Uh, Hoe kan dat normaal. nou ineens? Want 2000, nee, we zijn zeven jaar verder, bijna acht jaar verder. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het gewoon heel steady, steady opbouwen is. Het is bij ons nooit in één keer zo, Padsboom, uh, Sky uh, is the limit uh, gegaan, maar echt uh, gewoon steeds een stapje erbij. En uh, zo zijn we nog steeds volgens mij. Ik denk dat het volgend jaar ook gewoon zo verder gaat. Het, hopen het, we. Voelt... Dat, hopen we. Ja, dat is het lastigste volgens mij. Zeker. Dat je Op een gegeven moment ben je op een, op een niveau en dan moet je dat vast proberen te houden. Net als je ja. ooit wereldkampioen sprinter bent of wat dan ook. Moet, ja. je, dat wel, moet je altijd het beste blijven. Maar ik heb het gevoel dat we nu gewoon de, de, de jeugdcompetities winnen. Mm -hmm. En dan volgend jaar wereldkampioen moeten worden. Zoiets. En en jij daarna komen de Olympische Spelen. Ja. En dan gaan jullie naar Amerika en zo. Ja, we gaan voor goud. Nee, ja. Dat zou wel gek zijn. Ja, we gaan nu wel onze CD in, in vier landen uitbrengen. Ja, in Europa, in Oostenrijk, in België, Duitsland? Ja. ja. En uh, Zwitserland. Zwitserland. Ja. Is, ja. Daar een beetje, is daar een markt voor Nederlandse bandjes? Gaan we meemaken. Ik weet het niet. Ja. Spannend. Dat is wel weer spannend. <laughs> ja. Is dat ja. dan al de volgende competitie, wat jij zei? Ja, ja, eigenlijk wel. Het voelt wel een beetje zo. Het is, uh, het is niet zo dat we in Nederland al alles hebben bereikt wat we kunnen bereiken. Dus in Nederland is er ook nog wel een hoop te halen. Maar ik denk wel dat ja, wij een band zijn die heel graag naar het buitenland willen en ook moeten... om onszelf uh, ja, uit te dagen en uh, onszelf in leven te houden. Zomaar. Ja, vet. We gaan het zometeen nog veel meer daarover hebben. We gaan het ook over ja, wat er een beetje bij hoort bij het muzikantenbestaan. Seks, drugs en rock'n'roll... Uiteraard. We zullen alles weten over jullie liefdes en over jullie drank, dan wel drugsgebruik en over muziek natuurlijk. Okay. En uh, die link maken we meteen al eventjes. Want uh, ik vroeg van ja, welke platen hoor je nou graag in de nacht en zijn misschien ook wel inspiratiebron voor jullie. Toen kwamen jullie onder andere met Al Jay aanzetten. Dat draai ik ook best wel vaak hier in de nacht, want het past er heel goed erbij. Wat, wat is Al Jay voor ik hem ga draaien voor jullie? Wat, wat, wat geeft het voor jullie? Sowieso, gevoel? ze hebben wel de beste plaat gemaakt van dit jaar voor mijzelf. Um, uh, ja, ik weet niet. Het is, het is, omdat het zo, het is heel origineel en het is en uh, het is ongrijpbaar, waardoor het heel interessant wordt, vooral ook voor muzikanten om, om daar inspiratie uh, uit te halen. Ja. Het is nou. gewoon heel, uh, ja, heel eigen. Ja, het is gewoon iets wat je nog niet hebt gehoord. Het ja, ja, is tegenwoordig eigenlijk best wel lastig en bijzonder. Dus uh, ja, het was wel een plaat die ons denk ik alle vier ook in de band, en dat gebeurt ook niet zo heel vaak, ons alle vier wel greep of ofzo. Uh, alleen live zijn ze nog een beetje saai. Daar moeten ze even een game opsteppen. Ja, uh, ja. ja, ja. zeg maar. Ik ja. heb uh, rode en witte wijn, mannen. Schenken uh, jullie dat tijdens Al J. van voor. Elon jij ook rood? Ja, absoluut. En dan ga ik jullie uh, inschenken terwijl we naar Al J. luisteren. Mm. Uh, hebben we glazen? Hebben we glazen daar? Yes. Ja, top. Drink smakelijk, mannen. Thanks.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 Suppose, now sure, she makes the sound, the sound she makes, to calm me down. Thing. As I begin rubbing others out, your state washes on my skin. Solve Me, Al J. Radio 1, Nachtbrakers, BNN. Het is, uh, het is een goede nachtplaat, mannen. Thanks. Dit is Kensington in de studio hier bij Radio 1. En we hebben het over, eh, of de band natuurlijk. Ze gaan zo meteen ook spelen. Ik zie twee gitaren staan, dus dat wordt lekker een beetje, een beetje het kampvuur idee worden toch, jongens? Gewoon akoestische ja, gitaar ja, erbij. Ja, hello. Ja. Meer, meer energie zit er ook niet in op dit moment. Dus, nee, maar dat is ook tussen tien over vier, het is, prima. Perfect, ja. Ja, is perfect. Um, we hebben het een beetje ook over, dat hoort bij het muzikantenbestaan. seks, drugs en rock'n'roll. Laten we met de eerste beginnen, de liefde. De liefde. Ja. Hoe zit het daarmee? Eloy, bij jou beginnen? Volgens mij is Casper Sneller klaar met het verhaal. Uh, ja. ja, bij mij is het vrij simpel eigenlijk. <laughs> ja, ik heb al 8,5 jaar een vriendin ja. en het gaat eigenlijk heel goed. En Fijn en, uh, toch? Ja. Je doet een beetje bijna beschamend over. Dat je zo nou ja, van... het, is niet, het, het is misschien niet wat je verwacht hè, bij, de, bij de losgeslagen rockster. Het clichébeeld klopt niet bij mij. 8,5 maar... is wel heel lang. Ja, dat yeah. gaat ook heel goed. En uh, de, er is ook niet zo heel veel over te melden of zo. Dat is, dat is een beetje. Ik denk voor echt voor de Smeugenhalen moet je. Maar hoe oud ben je nu? 25. Uh, de tering. Zijn was high school sweethearts. Ja. Ja. Hoe kan dat? Zo lang goed gaan. Want vaak is ja, het wel. Het omdat je dan andere dingen gaat doen. Je bent, je bent 16, net 17. En dan ga je, ga je ja. andere dingen doen. En dan veranderen ook je interesses. En ook misschien wel de interesses die jullie samen hadden. Ja, nou ja wat, wat denk ik wel meegespeeld heeft, is dat ik niet ben gaan studeren... maar echt vol voor de band ben gegaan. En zij heeft toen ook nog een jaar gewerkt. En daardoor hadden we wel na onze middelbare school... niet meteen allebei compleet verschillende levens. Dus dan heb je wel een soort bufferfase ja. of je. En... Um, ik denk ook dat wij zijn allebei best wel relaxed. Dus we zullen ook niet heel snel ruzie krijgen. Maar vindt zij het dan niet moeilijk dat jij dan met de band zo vaak weg bent? Wat je zegt, normaal ja. op zaterdagnacht ben je aan het spelen in, heel, door heel het land. En nou ja, laten we wel wezen, jullie zien er goed uit. Dankjewel. dankjewel. Dus dan is er vrouwelijke ook, aandacht ook, toch? <laughs> uh, ja, die is er wel. Ja, natuurlijk. Maar uh, ja, ik weet niet. Ze heeft er niet zoveel moeite mee. Ja, zoals ik al zei, ze is eigenlijk best wel relaxed. Nee. En, uh, zij is zelf nu ook eigenlijk heel druk, dus... Ik denk dat zij meer van huis is dan ik zelf soms. Dus, dus eigenlijk euh... ben jij degene die misschien meer jaloers moet zijn dan zij? Ja, maar ja, we zijn ook allebei niet... Nou, zij is misschien wel iets jaloerser ingesteld. Of zijn meisjes volgens mij automatisch wel een beetje. Maar jij bent ook wel een beetje jaloerser ingesteld, toch? Dat nee? uh, hangt een beetje vanaf. <laughs> <laughs> Waar het over gaat. Nee. Ik moet bij jou zijn voor de losbandige verhalen, Eloy. Vertel ja, dat valt op zich ook wel weer mee. Hoor. Een paar jaar geleden was het, was het wat erger dan nu. Maar wat gebeurde er dan toen het erger was? Groupies? Dus meisjes die na het optreden. Nee, dat was nooit. Eigenlijk nooit. Nooit, uh, nee. Dat, op een of andere manier voelt dat niet goed of zo. Dat klopt niet helemaal. En ook als ik aan het optreden ben, dan. Ja, ik weet niet. Als je, als je daar iets gaat doen met, met een meisje, dan wordt dat echt weer een heel verhaal. En je hebt nu Facebook, Twitter. En uh, <lacht> dan ziet iedereen dat het. Ja, ik weet niet hoe het is niet de ja, Maar je hebt ook zo'n zo. scheve. Uh... ...scheve uh, startpunten eigenlijk. Ja, een soort machtsverhouding. Ja. Ja, ja, het is moeilijk om dat precies te pinpointen... ...om dat te omschrijven. Maar het is wel gek als iemand naar jou staat te staren... ...en dat dat dan is bijna iets te moet worden. Ofzo. Zo. Maar wat dan wel? Want er zijn losbandig verhalen over jou. Een paar jaar geleden lust je er wel pap van? Um, ja, op zich wel. Maar hoe dan? Had je dan elke week een ander meisje? Of? Ja, die tijd was er wel. Elke week een paar... En waar die konden jullie dan op? <gül> gewoon uit de kroeg? Of? Met uitgaan of zo was dat. En uh, een paar vriendinnetjes tussendoor. En daar, Ik ben wel heel trouw als ik een vriendinnetje heb, dus dan was dat wel één meisje. Maar nu uh, geen één meisje? Nee, nee, nee. En nu is het ook, uh, ik weet niet, juist nu het meer nu het met de band succesvol is... haal ik gewoon alles wel daaruit en dan heb ik ook niet echt dat hele ding eromheen nodig... Hetzelfde geldt voor, voor het drugsverhaal. Uh... Dan komen we zo meteen nog op. Dat ja, een... ja, dat ging wel een beetje hand in hand met elkaar toen, in die tijd. Maar waarom? Um, omdat het heel... Het, het heeft iets romantisch of zo. Op dat moment. Het is gewoon heel... Uh, um... je, je, je bent dan heel erg... Ik keek bijvoorbeeld tegen, tegen mensen op, tegen bands als... Uh... Nou, wat is het? Kurt Cobain keek ik op. Van de libertines of zo. Dat en die gaat, dat gaat gepaard met drugs en veel vrouwen. Ja. En toen dacht je, dat wil ik ook, want ik zit ook in een band. Ja, als je, als je 18 bent of zo, dan is dat best wel interessant. En dan ga je wel veel sneller daarin mee. En als je dan merkt dat vrienden om je heen bijvoorbeeld eh, heel erg daarmee bezig zijn... dan word je er ook een beetje in meegesleurd. Maar dat had niet per se met het rock-and-roll leven... wat we nu meer hebben dan toen. heeft niet echt mee te maken. Hm. En hoe zit het dan met... Want je zegt van, ik heb wel een wilde tijd gehad, zowel qua vrouwen als drugs. Is dat dan gewoon afgenomen omdat je dacht van, ja, is dit alles? Ik heb betere dingen te doen, zoals de band. Ja, uiteindelijk wel. Maar ook gewoon, is dit alles qua, qua diepgang of zo? Want ik had toch wel iets meer nodig om... Het wordt best wel saai op den duur, hoe gek dat ook klinkt. Als je elke week heen en weer wipt, letterlijk en figuur tussen Uiteindelijk het is het gewoon Ja, dan, dan houdt het een beetje op, dan is het niet meer echt interessant. En dan... Maar hoe vaak had je dan, lag je dan echt elke week met een ander in bed? Of was het... Die, die, ja, die tijd is wel, die heb ik wel gehad, ja. En dat ging goed af ook? Ja, dat was, dat was, toen was het heel leuk. Maar ja, dat bedoel, ja... Voor, voor mannen is dat sowieso wel... Uh, je praat er heel veel over met elkaar, sowieso. Ja. Maar dat was toen... Uh, ja, dat klopte wel bij die tijd en ook bij mijn instelling... en uh, hoe, hoe laks ik gewoon overal mee omging. En Casper zei jij dan wel eens af en toe tegen van gast Nee, nee, joh. Nee, nee, ik vind niet dat ik, dat ik een... Dat je dat tegen elkaar hoeft te zeggen of zo. Nee, maar meer omdat je misschien daarin zag... dat hij geen rust kon vinden echt of zo. Ja, nou, we hebben het er wel eens over gehad. Maar kijk, wij zijn wat dat betreft best wel twee extremen. Want ik heb één vriendin ooit gehad en that's it. En ja, is gewoon... Ja, die heeft wat meer uh, smaakjes uh, lang zien komen. En ja, ik weet niet. We hebben er, ik, kijk, ik heb hem daar nooit op aangesproken... of het gevoel gehad dat ik daar iets van moet nee. zeggen. Want ik, ik respecteer ook gewoon dat en, en um, ben er soms jaloers op. Weet dat, je dat, ja, dat hij ja. die vrijheid heeft, als het ware. Ja, en, en ja, nee, ja, ik bedoel, kijk, als ik het echt fout had zien gaan... als die verslaafd raakte aan iets of zo... dan had ik misschien ooit gezegd van, uh, yo, alles Want je bent natuurlijk ook chill. wel vrienden als je zo met elkaar in de band zit. Ja, zo, nee, zo ja je hebt een hele, hele intense relatie eigenlijk met elkaar. Want je bent vrienden, je bent een soort van creatief heb je een band en moet je een klik hebben ook en je hebt ook een soort zakelijk verhaal erbij ja. en soms vind je elkaar niet zo aardig <lacht> en dan moet je toch weer met elkaar in de bus zitten en dat ja dat, dat gaat eigenlijk heel goed alleen het is wel een hele ja hoe zeg je dat multi uh, multi uh, invalshoeken relatie ja. dus het, het, het, ja, het, ik vind het wel interessant. Ik, ik heb daar dus zometeen nog een fragmentje over van jullie bassist, die, uh, Jan, die heeft er ook nog wat over gezegd. Hey, jij zei toen net even: de bandbus, heb je daar wel eens in gedaan, indoor? Nee, niemand. Ja, dat is wel een dingetje. Dat, ja. dat is wel een dingetje. Ah. Daar hebben we het heel vaak over gehad. Dat moest gewoon een keer gebeuren. Want wij, wij, staan, wij staan nu op het punt om onze oude bus te verkopen. Ja. Er moet toch een keer seks in worden. Dat was wel het, het, het doel eigenlijk. Ja. Daarom had hij die bus gekocht. Hoeveel ruimte <laughs> daar wel eens in gedaan? Wij huren nu een oefenruimte in Amsterdam <laughs> voor... Uh... Oh, vertel! <laughs> ik denk dat de verhuurder toch niet luistert. Uh, nou, ik denk uh, Nijls, onze drummer, dat hij in onze studio slash oefenruimte in Noordwijk, dat hij daar wel eens uh, een meisje mee Was Wat de raarste plek waar je wel eens met een meisje seks hebt gehad? Uh, daar moet ik even goed over nadenken hoor. Ja, wat is raar. Nou, Casper, jij misschien eerst nog even? Oh, wauw. Um... Godzamer. We hebben maar tot vijf uur jongens. Ja, um, ik ga voor, uh, ik weet niet, onder een bureau of zo. Nou, oh, vind ik me best wel... En Maar was het op het kantoor van de van, uh, nee, plaatsmaatschappij? Nee. Ja. <laughs> ja, dat mag ik niet zeggen. <laughs> Jij, ja, eh, ja, hilo, weet je het al? Uh, wel eens in de kleedkamer van, uh, van, uh, van de backstage. Van. Dat is een Paradiso, toch? Nee. Paradiso, ja, ook. Ook. En eh... Uh, <laughs> onder andere. Ja, dit, ja, dit zijn toch wel de verhalen zo, uh, tien voor half vijf. Mm. Uh, in een bus een keer, volle bus. Hè, hoe dan? Gewoon eh... Uh, <laughs> dat, ja, dat ding, in dat ding. Ja, Terwijl de dan... bus vol zat met mensen. Ja. Die maar die bus die smags. wiebelt dan lekker, of niet? Ja, daar ah, hoef je niks mee te doen. Nee, maar dat ging echt <laughs> uh, goed. Mannen, zometeen dus, gaan we het hebben over uh, de, de tweede categorie van seks, drugs en rock'n'roll. De drugs. We zitten okay. nu lekker aan een rood wijntje. Proost nog. Je hebt hem weer op, trouwens. Ja, ja. Wil je nog een beetje hier? Ja. Uh, yeah. yes, okay. En dan uh, draai ik nog even een favoriete plaat van jullie. Van het uh, thema Impala. Of spreek, spreek ik het zo goed uit? Ja. Theme thema Impala. Ja. Elephant. Ja, of iets over vertellen voor ik hem draai of daarna? Het is voor mij een van mijn lievelingstreks van dit jaar ook. Um, het is weer een beetje, zij, zij hadden zeg maar een EP vroeger en die was heel erg meer de, de, zeg maar zoals dit nummer is. Ja. En dat vond ik toen heel vet. En ik vind het wel fijn dat ze op een nieuwe plaat ook weer een beetje zo'n uh, oude geluid, een, geluid. Ja, Een, geluid een beetje meer stonerachtig uh, vibe uh, heeft. Dat vind ik wel heel cool. En uh, het is een beetje wakker worden nu. Ik denk, goed, ook, ik denk ook als je zeg maar. Wat ouder bent en, en in de 60s uh, oh. veel van psychedelische rock hield... dat je deze bent als misschien uh, wat oudere vent of uh, een mevrouw uh, best wel kan waarderen. Want het grijpt wel terug naar die beetje experimentele soort van Beatles. Of, nou, Laten we naar luisteren En als jullie dan tijdens de plaat, jullie kunnen gewoon een koptelefoon ophouden... Oh, ja. maar even, even de gitaren stemmen, yes. dan spelen we daarna even een plaatje. Want ja, de muzikanten die maken natuurlijk ook muziek. That's right. En niet alleen maar naar luisteren. Thema in Pala is dit uh, voor de jongens van Kensington met de plaat 11. We in Pala met uh, Elephants. Voor de jongens van Kensington, Eloy en Casper uh, zijn hier in de studio van Radio 1 om uh, te praten over ja, wat er een beetje bij hoort: seks, drugs en rock'n'roll. Op Radio 1 ook nog eens. En uh, Ze zijn uh, druk bezig met de gitaren te stemmen. Ze gaan gewoon uh, zo even een, uh, wat van die muziek spelen, natuurlijk. Maar voordat het zover is, uh, Eloy, Casper komt er ook weer bij. Uh, we hadden het er net over, over de sekskant van, uh, van het verhaal van het muzikantenleven. En uh, toen viel al even het drugswoord ook, want ja, dat hoort stiekem misschien ook wel een beetje bij, of in ieder geval, het is de gedachte dat het erbij hoort. Mm -hmm. Hoe zit het bij jullie in de band, bij Kensington? Uh, op dit moment is dat die periode, denk ik denk voor iedereen wel een beetje klaar. Dus jullie hebben er wel mee geëxperimenteerd? Ja, ja, ja. En dan, en dan ook echt, echt gewoon alles wat er in de drugswereld is, of uh, wel een beetje binnen beperkt. Nou, wel binnen, binnen, binnen beperkt. Er zijn geen naalden aan te pas gekomen. Nou ja, van... Maar dat is wel echt, als je daaraan gaat, <laughs> dan is het einde echt zoek, volgens ja. mij. Ja. Maar ja, wel coke. een keer weer ecstasy een beetje, een beetje coke. En ja. wiet, natuurlijk. Wiet is misschien. Ja, van, ja. ja. Nou, wiet voor mij niet. Want ik, ik val ja, me we, zijn de slaap. Nee, we zijn geen zijn blowers, we zijn niet echt stoners. Nee. Er zijn meer uh, uppers. Terwijl t Impala kan je volgens mij heel lekker een jointje op roken. Ja. Dat is wel waar. Dat doet ons geluidsman graag. Ja. Dat is wel echt een mooie stoner. Ik was we samen met ons geluidsman naar T-Mimpala. En die had uh, allemaal op. opge opgestoken. <laughs> maar alles... doe je het dan ook samen? Die, die drugs gebruiken? Uh, soms wel. Mm. Helpt het bijvoorbeeld met het schrijven? Nee, dat doen we echt Want nooit. Want Pink Floyd heeft ik laatst verteld dat ze hele album op hebben Dat hebben, hebben geprobeerd hebben zelfs. En ik vind dat eigenlijk wel... Uh, nou, raar, ja, we of... moeten wel een nieuw album schrijven nu. Misschien ja. moeten we dat gewoon gaan doen. Dus ik heb wel eens over nagedacht. Maar we hebben... Nee, alles nou, helemaal wel rood nuchter Nou, alles. ik denk wel... We, bij, het, bij, het, bij het laatste album hebben we wel vaak gewoon met een wijntje of, of een biertje erbij zitten schrijven. Maar ja, nooit echt... Nooit echt... in we hebben één keer volgens mij een in te, in terschelling uh, wouden we toen... Toen hebben we één keer echt knetterlam proberen een nummer op te nemen. En dat uh, ging zo slecht dat we daarna helemaal nooit meer hebben gedaan, volgens mij. Maar zijn jullie dan ook jullie, Worden jullie heel anders? Want, want bijvoorbeeld als je gaat optreden, voor het optreden... drink je dan even 1, 2 bierken om die spanning een ja. beetje weg te halen? Ja, wel. Nou, we hebben nu een beetje tijdens deze tour hebben we een soort van... Uh, ja, we doen dan een spelletje met z'n allen. Dat is, dat is A, om gewoon een beetje iedereen los te krijgen, natuurlijk. Maar B, ook wel om... Um, ja, een beetje een soort gevoel van verbondenheid te krijgen. Maar, weet wat, je? wat voor spelletje dan? Uh, dan doen we... Ja, Kings heet dat. Dan uh, leggen we een, uh, een, een cirkel met kaarten. Dat is gewoon een kaartspel. En elke kaart heeft zijn eigen functie. En dan en, uh, moet je opdrachten uitvoeren. Ja, dan moet je ja. steeds een kaartje omdraaien. En uh, we zijn er inmiddels vrij bedreven in geworden. <lacht> dus het is een soort van... Ja... Um, nou, het, het is even zo'n soort van group hug, alleen dan met, met bier erbij. Ja, want het is een drankspel, toch? Ja, ja, ja, ja precies. Maar ja, je kan het ook met drugs doen, alleen dan speel je niet meer zo goed. Denk ik. Nee, maar <laughs> hoeveel drink je dan als je, als je dat spel speelt? Nou, ja. het valt best mee. Het lijkt alsof je heel veel drinkt. Je ja. ook maar je probeert ook heeft... een beetje adrenaline krijg je ervan. Ja, dat is het meer. Dus je moet heel scherp zijn. Je probeert elkaar een beetje te naaien zodat... Uh... Ja. Dus dat mensen die normaal gesproken niet veel drinken, dan toch wel een beetje, een beetje veel gaan drinken. Ja, je gaat met een glimlach het podium op. Ja, ja, het en al, en je dan je weer uit. Ja, ja, precies. En het is niet dat wij uh, fucking lazeren uh, de, de bühne oplopen ofzo. Of zo, dat we dat per se nodig hebben. Maar het is wel, ik vind het wel lekker om dat scherpe randje er even af te... Als je iets meer laat gaan. Yes. Ja, ja, maar ook gewoon, ik, als ik broodnuchter sta te spelen, dan concentreer ik me ook te veel. Weet je wel, dan ga ik denken, oh, ik moet nu dit nootje spelen en dan dat nootje. En terwijl je, als je wat op hebt, een... zit je in een soort roes misschien. Ja, het en... hoort ook, als ik zelf naar een band ga kijken, dan vind ik het ook leuk als ik gewoon even een paar biertjes heb gedronken. Gewoon puur om het, ja, het, het, het, het totaalgevoel klopt dan beter of zo. En dat heb ik bij mijn eigen optredens ook. Ja, Hebben dat... jullie wel eens dronken op het podium gestaan? Ja, wel. Ja, yeah. En toen, wat gebeurde er toen? Wat ja, gekke dat, lukte, dat lukte ook wel hoor. Ja? Dat is, ja, dat is nou, Meestal tegen het einde van de set begin ik wel een beetje... <laughs> Iets minder <laughs> ja, stevig ja, op je benen te staan? Of? Ik neem altijd wat mixes mee het podium op. En dan ja, die zijn dan op aan het eind. Wat drink je? Uh, nu gin tonic. Maar dat verschilt ook weer per tour. Zeg maar, de vorige tour was ik heel erg van de, van de jack en, uh, en cola en, ja, Disney ik weet niet, cola. Ik vind, het, ik, vind, het, ik, vind het, ik denk dat ik dat gewoon nu stevig was. elke tour ga ik een andere, <lacht> andere mix. Dat ik weet, Oh, ja, dat was de gin tonic. Je toer drankje. Ah, ja. Ja. Ja. Nou, ik, ik heb nu de, de hele fles rode wijn tour. <lacht> ik heb gewoon een hele fles rode wijn. En de dus per show gaat er een fles op ja Krijg je ja. geen droge mond? Want wij zitten nu ook rode wijn te drinken hier lekker. Zo, het is half vijf en dat hoort er, past allemaal wel een beetje in die nacht. Krijg je een droge mond van? Ik een beetje uh, wel, ja. En en jij moet zingen natuurlijk verraten. heel veel. Ik heb er geen enkel probleem mee. Nee? Nee, echt niet. Maar ik ga er nu op letten waarschijnlijk. Ja. <laughs> nu nee, heb mis. je hem bewust gemaakt. Ja, sorry. Ja. Maar laatst, laatst werd jouw rode wijn gestolen van het podium. Ja, dat was zo'n... Hoe gaat dat dan? Uh. Zo'n yogi zo Het <laughs> leuke van, hij zong, hij zong alles mee. En ik van, nou, dat is een goede een fan, weet je wel. En uh, die, pakte de heeteid, die pakte de hele tijd zo wijn van het podium. Maar oh, ja, dat zag jij hem, niet, of wel? Ja, wel, ik zag het wel. En ik zou van, nou ja, één uh, glaasje. Dus toen had ik hem een biertje gegeven van drink deze maar op. Nou, vind ik best wel uh, best wel sympathiek überhaupt. Nou. En uh, daarna pakte hij weer die fles rode wijn en hem bijna helemaal leeg. hij was al helemaal, volgens <lacht> mij was hij 16 of zo, helemaal dronken. Ja, het stond wel echt te wankelen. Dus he? uiteindelijk, daarna zei ik van ja, ik vind het heel chill dat je hier bent, maar uh, je moet niet van een band drank gaan pakken. Nee. Dat is niet zo netjes. Heb ik gewoon, ja, gewoon heel keurig tegen hem gezegd, op het podium wel. En toen flipte hij helemaal en toen werd hij zo uh, uit het... Uh, echt? Ja. Yeah. Toen werd hij door, door een paar uh, security guys werd die, uh, werd die uit het uh, publiek gehaald omdat hij helemaal aan het flippen was. Ja. Wat grappig. Ja, dat ja, maakt niet nee. zo vaak mee. <laughs> nee, ja. Maar nou, je ziet wel eens dat, band, dat bands wat te drinken geven. Stel dat ze een fles Jack Daniels op het podium hebben staan, dan schenken ze ook wat in en dan geven ze het aan de voorste rij wat. En dat is gewoon, dan ben je heel blij daarmee. Maar dit is ja. best wel brutaal. Nee, ja, ja, dat, nee, ook, ja. dat is het ook. Ja. ja, dat moet je niet doen. Dus Leuk. als je dit hoort en je eh, niet doet, ja, Dat gebeurt alleen dat gebeurt echt nooit. Ben je wel het podium eh. gevallen? Nou, ik was laatst in uh, Apeldoorn. <laughs> En toen was het dus het eind van de set. En uh, nou, ik uh, dacht, uh, ik ga gewoon op Van Die Boxen staan aan de zijkant. Maar nou, het scheelde echt heel weinig. Of ik laas er ervan af. Want ja, ik was al, en het laatste nummer wat we altijd doen is best wel intens. En dan gaan we lekker tien minuten door met de herrie maken. En dan, ja, dan kijken we altijd een beetje waar het schip en uh, dat was wel echt zo'n momentje dat ik dacht van... nou, ik had nu best hier vanaf kunnen donderen. Maar het was net... Maar dat kwam ook door dus dat je in die, die apotheose zat van de nummer... Ja. maar ook wel door de drank. Ja, het was een wisselwerking. Ja. Ja, en na de, zometeen gingen jullie hier spelen en dan gaan we nog verder kletsen Maar mm -hmm. Stel dat je klaar bent met spelen uh, met, met een optreden in, wat je zegt... Paradiso Amsterdam, Tivoli mm -hmm. Utrecht, uh, Mes Breda. Mm -hmm. Veel backstage drank nog daarna? Ja, ja absoluut. Nee, we drinken meer uh, na het optreden... En, we hebben nu tegenwoordig ook een beetje een soort van... Ja, eigenlijk deze tour is best wel... Ook de bus terug is vaak... Ja, dat is het leukste. Dat is de afspraak. Maken we een playlistjes. Nou, we, dus, we hebben een soort van nieuwe bus nu. En die is uh, echt twee keer zo groot als ons vorige. Dus we hebben heel veel ruimte. En die we wordt hebben ook zo benut. Nu, ja. ja, iedereen ja. zit echt helemaal... Zo'n grote tourbus heb je ja, bij ja. Je. Ja, ja. Vet. Met een paal erin ook, naast de bestuurder. En daar kan je ze heerlijk aan hangen. Ja. Er dus, uh, ja, gebeuren wel er gekke los. dingen dan in de bus nog? Ja, yeah. yeah. nou, wel de vond, zeg maar Het mooiste vond ik um, laatst, toen hadden we het Paard van Trooje, Den Haag. was uitverkocht, sprak, een fucking vette gig. En uh, onze manager was mee en die doet ook uh, Nobody Beats the Drum. En die speelde in Almere om drie uur. En uh, nou, wij hadden er wel zin in. En uh, toen zijn we gewoon s'nachts naar Almere gereden. En toen stonden we op een bepaald moment gewoon in de bus. En volgens mij had niemand eh, meer zijn shirt aan. En we stonden allemaal te schreeuwen. <laughs> en keihard te zuipen, toen kwamen we daar in Almere... Gewoon op een of ander heel raar feest. En... Hier zat er een hele andere sfeer <laughs> dan de mensen daar. <laughs> en toen, ja, het ging daar ook wel weer lekker ja, los. En toen, toen moest er getankt worden en toen uh, mocht ik wel tanken als ik wel al mijn kleren uit zou doen. Ja. Dus toen heb ik daar mijn boxershort, heb ik... Oh, uh... nee, wel je boxershort? nog dat Ja, dat wel. Ja. Ja. Nou, nah, denkt en, en betaald. Het <laughs> ja. is wel de leuke dingen als je veel met elkaar op pad bent, toch? Ja, je moet het een beetje fris houden. Ja, en je moet een beetje lol maken waar we het er net over hadden. Je bent veel met elkaar op pad. En je mm. bent een soort vrienden ook eigenlijk wel. Op heel veel verschillende manieren. Want inderdaad... Ja. Jeetje, drink je nou in één teug die hele, dat hele glas wijn weer leeg? Nee, maar dit is, jullie hebben een grotere glas Jij op... moet zo meteen spelen natuurlijk. Hè? Dus moet je even wat drinken. Ja, ik ben aan het kingsen met mezelf. <laughs> ik heb hier zo'n zo, zo, zo rondje kaarten liggen. Nee, ja, ik denk... Je kan nu of heel slaperig worden, of, of uh, gewoon door. lekker wijntjes drinken. Ja, ja, ik ben ik er nu al overheen, voor dus het wel, ik zijn, jullie, zijn jullie klaar om te spelen, denk je? Of ik even? denk het wel. Ja, dat kunnen we even doen, toch? Ja. Ja. Dan, uh, het is een hele kleine studio waar we in zitten, maar je moet het toch twee, drie stappen nemen... Ja. voordat jullie achter de gitaar zitten. Dus uh, de koptelefoons gaan af en uh, ze lopen naar de krukken toe waar, uh, waar hun gitaar ook staat. En de koptelefoons gaan dan ook weer op, want dan hebben ze weer de muziek op hun oren. Het is allemaal zo, het, het is makkelijk eigenlijk. Zitten jullie goed, mannen? Yes. De gitaar doet het, hoor ik. Ik geloof het wel, ja. Welke wordt het? Want jullie hebben een nieuw album, Vultures, en daar staan uh, best wel veel singles op. Ja, dit was de eerste single, oh, We Are allereerst. the Young. Top. Is je goed gestemd, uh, Jeroi? Um, ben jij goed gestemd? Ben jij goed gestemd, Jeroi? Niet helemaal. Goed voorbereid, hè? Oh, nou, ja, ja dat is prima. Klinkt helemaal goed. We, We Are the Young van uh, Kensington op radio 1 uh, in BNN Nachtbrakers. Ga jullie gang, mannen. Take me down the road, and take me where you need me to. So. Tear me down, they'll take it all quickly to abandon. Come. Dit is hier hoor, met z'n tweeën in de Radio 1 Studio. Mooi, mannen. Ik, uh, ja, zometeen nog eentje, toch? Kan wel. Ja, heel fijn. Je kan, uh, als je wil, uh, altijd inbellen. Hè. De lijnen staan al wagen bij het wagen open. 0800-1121. Stel dat je een vraag hebt uh, aan de mannen van Kensington, die zitten hier. Dan uh, kan dat gerust. En, uh, ja, bel gewoon. 0800-1121. De flessen wijn worden weer gepakt. Ik heb ook nog witte wijn, uh, mannen. Wij zijn wel rood drinken. Meer rood drinken, ja, ik. Ik heb, ik heb erop gerekend, ik heb nog een fles meegenomen. Ja. Smashing. Yes. Dus de eerste is bijna op en dan gaan we zo verder aan de tweede. Weet je wat ik wel jammer vind? Ik het, draai en even keem. Is sorry. dat goed? Nou, eigenlijk... Nee, ja, doe maar. <laughs> I was up, I was down. I felt almost everything. I was lost, been around. Still no hardly anything. Got my feet on the ground. In the heart of everything. It's is the way that I want it. It's just the way that I want it like a shark for the bait, you've been always waiting there every time just too late now at last you're standing there what a fool what a shame in the heart of everything that's just the way that i want it that's just the way that i want it tonight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 No Surrender. En ik, uh, ik draai hem voor jullie eigenlijk, mannen. Omdat uh, jullie in het uh, voorprogramma staan van de band. Yes. En dat uh, is in het Westen Gasfabriek. Is nieuwjaar jaar? Staan jullie daar, toch? Met ja, ja, drie, ja, drie avonden. En uitverkocht allemaal volgens mij ook. Dat ja, dus is wel heel vet hoor. Volgens mij ook uh, nog nooit voor zoveel mensen gespeeld. Nee, we gaan Hoeveel denk Hoeveel kunnen erin? 3,500. Maar ja. Bij Pinkpop hebben jullie toch al... Nee, we hebben we nog niet gedaan. Hè? Nee, Frank. Oh, ik dacht dat nee. ik dat... Oh, nee, Lowlands ook niet. Uh, nee, maar dat komt wel. Lowlands tot, 2013 uh, wordt, wordt, wordt, uh, wordt, wordt, wordt, wordt mooi. Ik zeg denk ik. niks meer. We Lowlands niks is in de pocket, old. hoor, bij deze. Nee. Jawel. Nah, kan dat kan toch bijna dat niet. Dat kan je niet zeggen. Je kan niet zeggen. Weet je wanneer die in de pocket is? Als, Als, Als ik op het podium de... sta, <laughs> Blowlands, dan is die in de pocket. Ik draai de kenen omdat jullie dus in het voorprogramma staan. En ik ben. Ja, seks, drugs en rock'n'roll is de gemene deler uh, dit uur met uh, de jongens van Kensington, Eloy en Casper. Mm -hmm. uh, en nu komen we bij het derde aspect: rock'n'roll. Dus eigenlijk de muziek, inspiratiebronnen. Waar, waar is het begonnen? Hebben jullie in de familie bijvoorbeeld muzikanten zitten? Ehm. Uh niet per se, nee, niet echt, niet echt. Heb jij dat die fles wijn nou? Ja, die is, uh, die oh, is, die is leeg. Uh, nou, die zit in onze glazen, in onze magen. <laughs> ja. Maar heb je maar, de familie? Ja. Nee, mijn vader die was wel, uh, die was wel muzikaal. Ja, die speelde piano. We hadden dan vaak uh, feestjes thuis en dan aan het eind van de avond dan, uh, was iedereen dronken Mooi. genoeg om dapper mee te zingen met uh, the Rose van Bad Midler en Dire Straits en dat soort. Van die ethisch dingen. Ja, dat was wel leuk. Dat heb, daar heb ik wel echt warme, warme herinnering aan. Maar het was niet dat mijn vader een muzikant was. Dus ja. niet dat je, dat, dat je toen al meeging op tour en zo? Nee, joh, mijn vader die, die speelde verdienstelijk piano. Maar het was niet veel meer dan dat. En hij wilde mij eigenlijk heel vroeg al op gitaarles doen. Omdat toen ik een jaar of acht was. Toen kwam hij met een, uh, met een uh, brakke... Acoustisch gitaar van de, van de, van de koninginnenmarkt, zeg maar. Ja. Toen zei hij, nou, ga jij maar spelen. Maar toen uh, zag ik mijn broer, die zag ik elke week een beetje zwoegen op, op de piano. Dus ik dacht, volgens mij is dat helemaal niet cool, dat muziek maken. Nee. Ik ging liever voetballen en hutten bouwen en uh, dat soort shit. En toen uiteindelijk, toen ik 14 was, toen, uh, toen dacht ik van nou... Misschien vind ik het toch wel cool. Dus je hebt... ...op je achtste hem gekregen, toen dus zes jaar uitgesteld als vader? Ja, ja. Ja. Ja, nou, ik heb die gitaar ook nooit meer gezien, want volgens mij heeft mijn vader hem gewoon weer weggegooid of zo. Maar ik, ik wilde het er toen nog niet aan, maar ik denk ook dat dat goed is. Want als ik er toen was mee begonnen en ik had het toen even niet leuk gevonden als klein, klein jochie... Ja. ...dan was ik misschien nooit uh, geweest waar ik nu ben. Dus ik ben wel blij dat het uiteindelijk pas op mijn veertien of zo echt begonnen is... En toen is het ook wel flink doorgegaan. Ja, eerst gewoon gare punkrock spelen op school. En dan, uh, maar tot... wel lessen en zo? Uh, nou, ja, dat vond ik eigenlijk niet leuk. Dan moest ik iets spelen wat ik zelf niet heel tof vond. Dan moest ik Jimi Hendrix gaan spelen. Of, uh, ik vind Jimi Hendrix inmiddels wel tof, maar toen vond ik het echt niet tof. Toen wilde ik gewoon Green Day spelen. Ja, en, uh, toen wilde uh, ik gewoon punk. Iedereen begint met punk, hè? Jij ja, ook, uh, maar dat uh, is ook mm -hmm. het allermakkelijkste. Aller ja, absoluut. Want als je een drop D stemt, dan kan je met één vinger kan je gewoon akkoorden pakken en dan hoef je alleen maar je vingers over de hals te schuiven. En dan heb je dan... zo'n liedje. Ja, that's it. En jij, uh, Ilo, wat, hoe, hoe is jouw muzikale carrière begonnen? Um, op de viool. Oh, ja. dat was een was mooie switch. Ik was volgens of 12 en toen begon ik met viool. Omdat mijn zus dat ook deed en dat, ik was gewoon iemand die dan dat ook ging doen. En uh, ik heb dat aardig wat jaartjes gedaan en uh, ik was ook best wel goed erin. Alleen ja. bij mij was het altijd zo, ik zat dan ook op les en uh, moest ik van blad lezen en... Uh, ik vertikte het gewoon om van blad te lezen. Dus ik, ik hoorde dan één keer dat stuk en ik speelde het gewoon na. En dat was een beetje hoe het bij mij altijd zo is gegaan. Elke keer als ik les kreeg, ook in gitaar later, toen vertikte ik het gewoon op die manier te doen. En dan speelde ik gewoon wat ik zelf wilde. En uh, daarna kwam mijn vader er een keer thuis. Ik had gespaard, weet ik nog wel, ik had gespaard voor een Playstation. Dat wilde ik heel graag. En toen zei hij: <laughs> uh, van, geef het geld maar, ik heb iets beters voor je. En toen uh, kwam hij aan met de elektrische gitaar. Vet. Dat was mijn eerste elektrische gitaar. Maar was je niet boos dat je geen Playstation had? Ja, toen, toen wel een beetje, maar uiteindelijk was dat natuurlijk wel uh, een goede investering. Maar hij zag wel dat jij van de viool naar de elektrische gitaar moest eigenlijk. Dat daar ik wist sowieso... Meer... Het was al duidelijk dat ik wat meer rock georiënteerd was toen. En uh, dat ik steeds meer... Uh, volgens mij was mijn eerste plaat was uh, Anouk. En toen ik dat hoorde wilde ik heel graag gitaar, echt, elektrische gitaar spelen. Dat was echt specifiek die plaat. Alone Together of zo, volgens mij. En uh, daar was het mee begonnen... En dus toen is het nog wel, geëvalueerd dat jullie nu volgens jou op staan. Nou, laten we het hopen. Ja, ja, ja, ik heb een ja. nieuwe fles wijn. jongens. Ja, ik heb uh, ik zit nog uh, vol. Ik oh, ga hem de... voor de vorm. Nee, niet mengen, niet mengen. Eigenlijk? Oh, nee, dit is de andere. Ja, je moet hem oh, niet mengen. Dat. Nee, maar we nee, nee, nee, doen nee, het nee. zo meteen wel. Dan ontploft um, de wereld. Ik kan maar we wel met de, de wit uit. mengen, dan krijg je rosé. Wat is met het? het -reus uh... <laughs> wat, waar luister je nu veel naar? Waar je je laat door inspireren? nou wat we nu allemaal hier laten horen, volgens mij. Dus, dus uh, uh, Al J, Team yeah, Impala. Ja, yeah, Maccabees. ze zo nog. Um, Tudor Cinema Club. Um, Django Django. Maar jullie worden ook wel veel vergeleken met Kings of ja luister Vooral ik... door jouw stemgeluid ook. Ja, ja, maar dat is niet heel bewust gedaan. Want daar kan je niet zoveel aan doen natuurlijk. Nee. Dat is gewoon mijn stemgeluid. En ik vind dat wel een, echt een compliment. Want dat is natuurlijk een hele vette zanger. Ja. Dat is een van de beste van de wereld, vind ik. Qua rock. Dus ja. uh, nee, daar ligt het inderdaad een beetje aan. Maar ja, Kings of Leon uh... zijn wel een beetje stom geworden. Ja, je. maar vroeger vond ik dat echt geweldig band. Zeg maar, de eerste twee albums waren echt, echt super. Ja. En daarna ging het voor mij, uh, vond ik het voor mij wat minder interessant. Omdat dat de muziek die ze nu maken... Uh, vond, is, spreekt mij minder aan dan toen. Maar het is wel, uh, je kan het wel zien als ook een soort van, uh, van inspiratie. Ja, dat ja, dat want zij zijn best wel veranderd van heel staccato-rock-en-roll... wat ze met ja. de eerste twee albums maakten. Hadden ze hadden ook lange haren, snorren en zo. Ja. Naar eigenlijk stadion rock veel galm erop. Ja, maar zijn... ik, niet om jullie, uh, wat ik ja, vind, ja, heel gezellig ja, om te zijn. Ja, dat ook ook van, dat van, nee, want ja. jullie waren vroeger... Uh, was het ook wat meer Britpop-achtig... en wel wat meer ook dat staccato rock'n'roll. En nu ook alweer wat grootser, wat galm, inderdaad. Ja, ja, ja. Het ja. lijkt wel alsof bij, dat, dat bij iedereen, bij elke band... die een tweede ja. of derde plaat maakt, gaat het vanzelf die kant op. Maar op, omdat dat iets heel nieuws is, een soort, ook een trucje... wat je misschien denk, hebt leren kennen? Ik denk dat je gewoon uh, voornamelijk wat het bij ons is, je ontdekt steeds meer. En je weet steeds meer van, van effecten, van productie, van uh, studio's. Wat, wat je wel en niet werkt. Ja, precies. En uh, je weet hoe je, ineens weet je hoe je eigen stem werkt. En, uh, ja, wat, ja wat maar goed je werkt. smaak verandert ook. Ik, bij, bij de eerste plaat luister ik naar ja. hele andere bandjes dan dat ik nu doe. Dus ik, ik laat me ook wel veel inspireren door wat ik luister. Of, ja. Weet je wel? Het is... Het is denk ik wel zo dat je bij ongeveer elke band kan zeggen... nou, de eerste plaat uh, um, is gewoon kaalachtig, essentieel, uh, weet je wel. Uh, en bij de tweede plaat pakken ze meer uit. Ja. En dat hebben wij ook gedaan. Maar ik heb bij ons wel het gevoel dat de liedjes ook beter zijn geworden. En dat vind ik het allerbelangrijkste, ja, weet je zo ja? Zo. ja, dat want... gaan we zo meteen weer horen. Want <laughs> ik ga jullie zo meteen vragen om nog even nog een plaat te spelen. Ja, ja. en natuurlijk, uh, we hebben het over jullie inspiratiebronnen. En uh, jij zei het net al, Eloy. Een van jullie inspiratiebronnen is, uh, zijn de Maccabees. En mm -hmm. ik heb Ayla. Hoor je hem al een beetje? Ik zo ik hoor, het achtergrond. Hoor, hoor. Ja, heel vet. Het was supervet, de Blowlens ook. Ja, absoluut. The Maccabees met Ayla, een van de inspiratiebronnen van uh, de band Kensington. Nachtbrakers, Frank van der Lende. Het is uh, 9 minuten voor vijf, het zit er bijna op, nachtbrakers. Maar voordat het zover is, uh, zijn uh, Eloy en Casper weer achter de microfoon gekropen. Gitaar op de, op, op de, op de schoot en uh, klaar om te spelen. Welke wordt het zo meteen jongens? Um, send me away. Was dat de eerste single van deze? Of nee, Björn de Jong was de eerste? Ja, dat is de tweede, dat is de tweede. En Als Lene we de een uur hadden, dan hadden we de derde en de vierde ook kunnen spelen. Hadden we hem integraal gespeeld, gewoon het hele album. Ja, ja. Maar is dat, lenen deze, want je moet altijd wel kiezen. Jullie spelen nu akoestisch met allebei een gitaar. Je hebt, niet alle nummers lenen zich voor een akoestische versie, toch? True. Uh, je kan ze meestal wel dusdanig ombuigen dat je er wel iets van kan maken. Ik vind wel dat een goed liedje, dat moet uh, ook kunnen staan op alleen een akoestische gitaar en een stem. Nou, dan gaan we merken of Send Me Away een goed nummer is. Want uh, hij gaat akoestisch worden gespeeld hier op Radio 1 in BNN Nachtbrakers. Zijn jullie er klaar voor? Yes. Yes, take it away. Send me away, Kensington. Dank jullie wel, mannen. Kom nog even hier zitten, want uh, we hebben nog uh, vijf minuutjes. En dan, uh, dan is het vijf uur en dan gaat Luc verder met start. Het gaat Luc van start, zeg ik altijd. En uh, ik wil jullie sowieso even bedanken. Maar uh, ook nog eventjes doornemen, want december is nog gevuld met optredens. Normaal, wat jullie zeiden aan het begin van het gesprek... Um, ja, zijn jullie altijd wel eigenlijk onderweg of aan het optreden op zaterdagnacht. Mm -hmm. 7 ja. december in Alkmaar, uitverkocht. uitverkocht. Uitverkocht. 8 december in Lelystad. Daar mag iedereen naartoe komen. <laughs> daar ja, nog daar, voor. Uh, iedereen die nu wakker is, kom daar naartoe. In Lelystad. En dan uh, 20 december, Tivoli. Uitverkocht. uitverkocht. uitverkocht. Ja, en dan vind ik heel gezellig. Ik ben er natuurlijk ook. Serious Request: Ja. Gaan. ja. En, uh, daar dan... gaan we ook aardig vaak optreden, nog. Dat is wel leuk. Ja, want jullie sluiten af op het, op het hoofdpodium. ja de 22e doen we een avond in uh, Attac. En dan okay. uh, de 24e doen we uh, de eindshow. En al met het geld uh, naar uh, het goede doel natuurlijk. Ja, we moeten echt weer met z'n allen op de barricades. Ja, en we moeten goed. eigenlijk al het geld wat we eigenlijk van, van, van, uh, uh, uh, van uh, wat we aan vuurwerk zouden uitgeven... moeten we eigenlijk aan het Series Request uitgeven. Ja, ja. En dan uh, Euro nog in het nieuwe jaar. Dat, uh, het het, ja, ja, het talentenfestival. Uh, ja, allebei. Ja, het wordt een leuk begin van 2013. En dat is ook wel een beetje waar je, want we hadden het over Lowlands, toch wel het festival, de festival samen met Pinkpop van, uh, van Nederland. Daar kan je toch ook een beetje je plekje verdienen bij uh, Eurosonic en Noorderslag? Je kan volgens mij wel dingen daar verdienen, ja, als je daar, uh, als je daar een goede show speelt. Maar uh, ja, de, volgens mij hangt het van heel veel dingen af. En het hangt ook gewoon vanaf of die persoon toevallig, uh, de boeker toevallig, je muziek leuk vindt of niet. Nou. Dus we merken het altijd wel wat er gebeurt. En uh, we zijn nu heel tevreden met hoe het nu gaat. Dus... Uh, ja, we gaan gewoon die show spelen, we gaan lol hebben... en we kijken wel wat, er, wat eruit komt. Echt, Groningen is zo'n ontzettende... Ja, vet hè? Ja, dat zuigt al het leven uit je. Maar het <laughs> ja. is wel... Ja, het, ik ben nog nooit in Groningen geweest zonder niet compleet naar de... Ik ben wel bang dat we te snel ons kruid weer gaan verschieten als we dat ja. Komt daar ja, het het is de een seks, drugs en rock'n'roll bij elkaar? En ja. het wel een beetje Euros de... de bij ja. Ja. Ja. We zitten het, in het nieuwe jaar met Euro en Noordenslag... Um, dat is in januari. Mm -hmm. even, even een blik vooruit. Nou, Lowlands hebben we dus al besproken. Ik denk ja. dat het wel goed komt. Zullen we een flesje wijn op, uh, op weg? Ja, vind ik goed. Wat zetten we erop? Een Moncaro of ja, een Lindemans? Nee, een Lindemannetje. Oké. Okay. Ja. Maar wat verder nog? Derde album, hoorde ik jullie al wat over zeggen? Uh, nee, ja, we zijn nu heel uh, langzaamaan weer een beetje aan het schrijven... en aan het kijken wat de, wat de nieuwe kant is waar we op gaan. Maar we zijn nu voornamelijk wel echt bezig met, uh, met de, de, de huidige plaat... en om daar zoveel mogelijk uit te slaan. Bijvoorbeeld dus naar het buitenland ja. gaan en hem daar releasen. Europa ja, over. De, de nadruk volgend jaar is, dus we hebben nog één tour staan dan in, in maart, april. Dat zijn wat grotere zalen ook. En uh, dat zijn vijf shows. En dan hebben we de hele zomer zoveel mogelijk festivals. Pakken wat we pakken kunnen. Ja, en, uh, Volgens mij is dat wel leuk, uh, ja, ja, het leukst, toch? Ja, Als het lekker weer is, is dat, uh, is dat ideaal. Ja. Gewoon, uh, soms hebben ze dan zo'n badje backstage staan. Ja. Dan kijk je daarna in je zwembroek een beetje. Een beetje voetballen. <laughs> Dank jullie wel, mannen, dat jullie er waren op dit ja, onorthodoxe tijdstip. We hebben nog een half fles wijn, dus laten we die opdrinken. En ja. Misschien kunnen we Luc ook een klein glaasje geven. Ik hoop geen wijn, jongen. Je bent net wakker, hè? Ik ben hè? net wakker. Zometeen Luc met ja. een hele andere vibe. precies, ja. Zo ja. Ja. Zometeen ja, start, onbite. Luc. Ja. Uh, wij doen altijd een cadeautje op het einde. Ik uh, moet eerlijk toegeven dat de live muziek mijn cadeautje dat was voor jou. Dat is goed. Ik vond het een mooi cadeautje. Ja, toch? Zeker weten. Ik heb een Kensington Plectrum voor je. Kijk, kijk. Wil je dat? Ja, wil ik wel. Ja. Alsjeblieft, ja. Luc. Oh, Oké, okay. hij wordt aangepakt. Thanks. Maar wat heb jij voor mij? Want ik zie een klein uh, pakketje. <laughs> nee. uh, ja, dit is een, uh, een snoepje. Ja? Ik hier, je, hebt dat als, je moet hem even snel uitpakken. Ik hoor zo graag van je hoe hij uh, uh, smaakt. En hij is een beetje kleverig. Ja, heel kleverig. Ik was in, uh, in de stad en uh, ik, was, uh, ik ging vanaf zo'n tokootje. Maar je yeah. ook die kruiden kunt kopen en zo. En toen lagen dit soort snoepjes, weet je dat ook in, jongens? Ja, ik ben wel benieuwd. Ik, ja. ik heb inmiddels wel honger eigenlijk. Ja, kijk, ik, ik een beetje op een haag ja, Terwijl uh, Luc uh, de snoepjes uitdeelt, gaan wij het uh, snoepje Gember snoep proeven. is het. Gember snoep. Zometeen oh, de start van gember. Met Luc en uh, ja, we hebben nog een half fles wijn, dus het komt wel goed hier. Tot zo, tot volgende week.